Uur. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo is vannacht een uitbraak geweest uit een gevangenis. Naar schatting 6.000 gevangenen zijn gevlucht... onder wie een aantal zware criminelen en moslim-extremisten... De bewakers van de Abu sabel gevangenis zouden hun werk hebben neergelegd vanwege de onrust in de hoofdstad. Daarna braken de gevangenen uit. Ook in een stad ten zuiden van Cairo is een uitbraak gemeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel gedetineerden daar zijn ontsnapt. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog volkomen onduidelijk. Deskundigen zijn op de plaats van het ongeluk aangekomen en zijn begonnen met het onderzoek. Gisteravond botste een passagierstrein met 100 km per uur... frontaal op een tegemoetkomende goederentrein die ongeveer 80 reed. Door de klap kwamen 10 mensen om het leven. Zo'n 40 reizigers raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. De passagierstrein was onderweg van Maartenburg naar Halberstad. Treinen uit beide richtingen moeten op dat traject over hetzelfde spoor rijden. In het zuiden van Soudaan heeft 99 procent van de bevolking... voor onafhankelijkheid gestemd, heeft de referendumcommissie bekendgemaakt. Het gaat nog wel om voorlopige uitslagen naar het tellen van alle stemmen. De definitieve uitslag wordt binnen een paar weken verwacht. Eerder deze maand mocht de bevolking van Zuid-Soedan... zich in een referendum uitspreken over onafhankelijkheid. Dat was afgesproken in een vredesakkoord in 2005... dat een eind maakt aan een jarenlange burgeroorlog. In Amersfoort is de locatie Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum... sinds acht uur weer open. De patiënten die vorige week werden geëvacueerd... worden in de loop van de dag teruggebracht... Het gaat om zo'n 70 mensen. De rest is in de loop van de week al naar huis gestuurd. Het ziekenhuis in Amersfoort werd ontruimd na een brand in een transformatorhuisje, waardoor de stroom uitviel. Het weer in het noorden en midden van het land eerst nog bewolkt, nevelig of mistig, maar later op de dag overal zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformaties. Verkeersinformatie. In de provincie Groningen, Friesland en Drenthe komen mistbanken voor met een zicht van minder dan 200 meter. Houdt u daar rekening mee. Ook in de rest van het land ten noorden van de grote rivieren kan mist voorkomen. Bruinzeelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Ik ben Kees Verharen. Als brandweerman ben ik soms lang bezig een kat uit een boom te redden.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 Goedemorgen. Ik weet niet of u uw weekendje Oerol al geboekt heeft op ter Schelling. Of misschien een rustig weekendje op een van de eilanden in gedachten hebt. Maar wist u dat er onder de Waddenzee een grote vulkaan verborgen ligt? Ja, dat geeft te denken. Hij is al wat ouder hoor. Een slordige 150 miljoen jaar. Maar toch, Nederland heeft een rijk vulkanisch verleden. Straks, vulkanoloog Manfred van Bergen over zijn fascinatie. En waarom vulkanisme niet een ver van ons bedshow is. Maar eerst geef ik een zwier aan het rad der columnisten. Maarten de Vos. Alma Huisken. Alma Huisken woont en werkt in haar ecologische proeftuin in Noord-Groningen, waar ze cursussen geeft. Ik meen dat ze op dit moment. wat ging? Oh ja, ja, de cursus. Eh, biologische moestuincursus, die loopt op dit moment. En waar ze de natuur observeert en veel schrijft. Bijvoorbeeld columns voor vroege vogels. Alma Huisken. De levende natuur. De levende haven in mijn tuin bestaat uit een wisselend gezelschap. Maar er zijn vaste bespelers, de kippen, ganzen en bijen. Daarnaast omvat het ensemble ook dierbare katten. Nee, geen honden helaas. Ga ik compleet met mijn hondenwens op het platteland wonen... blijkt dat er in deze omgeving nauwelijks 0,001 hectare bos bij elk dorp hoort... waar herders en boksers verplicht aangeleind een mini-rondje draaien. Katten dus. En wel, jagende, het eerste tastbare wild dat ik onder ogen kreeg... werd door kater Joep bezorgd. Een muis. Niet goed te zien of zij, hij uit het bos of juist het veld kwam... maar hoewel morsdood, was het diertje van een nederig stemmende schoonheid. Meer muizen volgden, tot we op een late, donkere avond... een plotseling gebond van je te hoorden. Van schrik verstijfd zagen we Joep zich met haas en al... door het kattenluik wurmen... Eenmaal bedaard, merkte mijn partner op. Als we eens dreun dreun-klenk-klabam horen, zal het dan een reebok met vol gewei zijn waarmee hij thuis komt. Onze kater is niet de enige die hier in de bosjes loert, of erboven cirkelt. Ik stond eens met een vriend de kippen te bewonderen, vlakbij een houtrail, waar het stikt van de musjes. Plots merkte ik aan onze haan dat er onraad was. Geen oogwenk later zoefde er iets voorbij en vloog weer heen met een mus in de klauw. De Sperwer, riep ik, ondanks alles ontzaghebbend voor zijn vliegsnelheid, wendbaarheid en doeltreffendheid. Hè, is er wat? vroeg de vriend Loom. De jachtepisode was finaal aan hem voorbij gegaan. En ik was geen heilig blij dat het een mus was en geen kip. Sinds drie jaar krijgen we tot onze vreugde regelmatig bezoek van de ransuil. Hoe, hoe, hoe roept hij s'avonds, mooi afgetekend als silhouet op een kale tak. Door een sterke verrekijker zag ik hem ook eens overdag... in volle glorie, duttend in de meidoorn. Ik deinsde terug van zijn postuur... en bedacht me hoe een muisje zich wel niet moet voelen... als zo'n dier geluidloos boven hem zweeft. Het maakte me opnieuw duidelijk hoe krachtig dit natuurmotto is... eten en gegeten worden. Dat bemerk ik ook in de moestuin... waar uit late oogsten die nog op het land staan keurige hapjes zijn geknabbeld. Sinds kort bedenk ik... als er weer zo'n schitterend muisje door de kat wordt meegebracht. Hé, echt jammer. Maar ik weet zeker dat muis heeft gesmuld... van mijn pastinaken en peentjes. Het is alweer schijnheilig. Zelfs kinderlijk. En slechts een schrale troost. Maar toch een soortement troost. Jarabijs speelde de Tango Gaucho van de Braziliaanse componist Ernesto Nazareth. Vooral vogels en uilen. Het zijn Sierlijke, acrobatische roofvogels. Het mannetje is grijs, met zijn zwarte vleugelpunten. Het vrouwtje bruin. En net als zijn bruine en grauwe neven... pikken ze soms kuikens van andere vogels. In de serie roofvogels en uilen van Nico de Haan... gaan we deze week op zoek naar de blauwe kiekendief. Dat is hem. De Blauwe Kiek. Aan de rand van Almere is afgelopen najaar een stuk boerenland speciaal ingericht voor roofvogels. En volgens de stadsecoloog van Almere, Ton Eggehuizen, miggelt het daar nu van de roofvogels. Onder andere van de Blauwe Kieken. Dus dat is de plek waar verslaggever Rob Buiter samen met Nico de Haan naartoe is gegaan. Graag ja, wat een mannetje Blauwe Kieken die blaakt. Nu komt er een buizer voor langs een kruidje. de Blauwe Kiek komt er omhoog. Twee buizen er. Het ziet er wel ruig uit, hè? Het, is het is een beeld wat je niet zo vaak meer ziet in Nederland, van die, van die ruige akkers. Met, uh, ja, wat staat er op? Karwei? Of uh, uh, aardappelakkers? Uh, het is een mengsel van uh, allerlei granen. En omdat je het op verschillende manieren beheert, uh, krijgt, de, krijgt de ene gewas ook meer de overhand dan de andere gewassen dus Er staat haven, er dus staat gerst, er dus staat uh, tarwe. Uh, maar het is een absoluut muizenparadijs, hè? Het kan natuurlijk niet anders, je ziet dat hier ook volgens op afkomt. En de omliggende polder is het uh, nog steeds behoorlijk slecht. Ja. En je ziet dus als je zo'n gebied inricht, dit is in uh, april 2010 ingericht, dat je eigenlijk in een hele korte tijd uh, iets heel uh, waardevols kan, uh, kan krijgen. Je staat een eindbord buiten, hier recht vooruit. Wit staat, zwarte eindband. Mooi te binnen in de lucht. Poten hangen naar beneden. Ja, het, is het is echt een wel het een... El... hier. Eldorado hè? Ja, ja is fantastisch. Ja. Maar Tom is dan inderdaad het, het geheim, die variatie, die, die inrichting van dit... Uh, ja, het ziet er gewoon uit als, als ruig boerenland. Dit is nou niet als je hier staat dat je denkt van uh, dit is Nederlands topnatuur. Nou, het zit hem in, in de variatie, maar vooral ook in het beheer. Um, op normale akkers wordt dat allemaal geëcht en geploegd. En dan, dan um, iedere keer als er dus iets van een veldmuispopulatie uh, ontstaat, dan wordt het meteen weer ondergeploegd. En in dit geval uh, kunnen, dus, kunnen dus verschillende populaties uh, veldmuis, verschillende generaties veldmuizen achter elkaar binnen één jaar kunnen het een. Uh, een ware veldmuisparadijs vormen. Ja, want je zegt in april 2010 is dit ingericht. Ja. En, en nou, binnen een jaar is dit dus nu al zo'n roofvogel Eldorado geworden. Ja, dat klopt. En uh, het is um, ook heel veel uh, zangvogels uh, zitten er nu van de zomer... ook een van de weinige plekken in Flevoland waar kwartels hebben gezeten. En uh, ja, het is dus op een hele korte termijn... kan je dus wel iets heel moois, uh, moois creëren. Ja, je kijkt dus daar een beetje terug in de tijd. Hè. Het ziet er wel strak en modern uit hier in de polder. Maar een eeuw geleden hadden we echt verspreid door Nederland honderden blauwe kiekendieven. Dat was een gewone roofvogel, die broedde hier. Nou, dat is, als je de topografische kaarten van Nederland bekijkt... kun je heel goed zien wat er in het landschap veranderd is. Al het bruin is eigenlijk bijna groen geworden. Hier en daar heb je nog eilandjes, snippertjes... En die blauwe kiekendief is dus eigenlijk op heel veel plaatsen heel snel verdwenen. We hadden uh, tien jaar geleden nog zo ongeveer 80 broedparen. Nu, ik geloof het afgelopen jaar, 20 of nog minder broedparen. Ze dus is bijna weg. Ja, dan nou de waddeneilanden. geloof ik. Maar dan de weilanden, daar heeft hij nog een poos volgehouden. Maar ja, de bruine kiekendief, die waddeneilanden verruigen ook een beetje. Het is wel lastig, want die blauwe kiekendief, ja, die, die moet ook net, zeg maar, precies goed muizen kunnen pakken. Veldmuizen, voelmuizen. En als er nou te intensief begraasd wordt, dan wordt het weer te kaal. Dan kunnen, ze onvoldoende, kunnen de muizen er onvoldoende uit de voeten. Uh, wordt het te weinig begraasd, dan is er stikstofvermesting vanuit de lucht... dan wordt het weer te, te dicht, te ruig. En dan kunnen ze de muizen weer niet pakken. Dus het moet eigenlijk ook net goed zijn. En ja, een blauwe die is toch een beetje naar een proeven. Ze kunnen wel heel goed muizen uit de ruigte halen. hoor. Want ze hebben zo'n uilachtige kop, zo'n mooie krans. En die vangt ook heel goed geluid op. Dus ze kunnen ook heel goed muizen die ze niet kunnen zien, maar wel kunnen horen eruit halen. Dus het zijn wel specialisten. Maar ja, het moet er wel zijn. En uh, uh, ja, je ziet dan toch ook hier weer dat uh, uh, de piramide, de voedselpiramide, hebben we een beetje verkeerd geleerd. Hè? We hebben zo mooi geleerd zoals op top. En dan bovenaan staan de roofvogels. En onderaan staan dan de muizen en de zangvogels. Maar het is niet waar. Je moet omdraaien als er heel veel muizen zijn... Dan komen die roofvogels vanzelf. Het is niet zo dat de roofvogels tante muizen controleren. Nee, de muizen controleren de roofvogels. Nou, en hier, Michel, dat is van de muizen. Dus wat zie je? Een prachtige ruigportbuizen staan. Hier torenvalken, kiekendiezen. Zeg maar, hoe hebben ja. jullie dit nou voor elkaar gekregen? Ehm. Um, dat... ah, sorry, ik weet niet. Meer. Ja, je weet niet meer. Komt die ogen er door te Prachtig. Ja, mooi. Dat, dat, dat verhaal... is een hè? Het verhaal begint bij het uh, aanwijzen van de oost Plassen als Natura 2000 gebied. Ja. Uh, Natura 2000-gebied is aangewezen voor uh, blauwe kiekendief en bruine kiekendief. En die vogels die um, broeden in het moeras. Maar het merendeel van het voedsel uh, halen ze uit de akkers om de plassen heen. Akkers en andere uh, opspuiterreinen. En zodra de, um, een gemeente bijvoorbeeld iets, iets wil, een woonwijk uh, bouwen of een industrieterrein bouwen. Dan haal je wat van het voerseergebied weg. En dat moet je dus compenseren. En dat is dus op deze plek gedaan. Dit is um, uh, aangekocht en ingericht met geld van de gemeente uh, Almere. En Saas Bosbeer heeft het nu in beheer en heeft het aangekocht. En... Maar dit is dus feitelijke compensatie voor, voor industrie rond Almere? Exact, ja. ja. Je ziet dat het werkt, hè? Het is echt... Hier links duikt er een vrouwtje blauwe kieken is naar beneden. Hier zit er een buiten voor ons leus. Maar we weten dus wel een beetje wat... Uh... Waarmee we muizen kunnen telen, zeg maar. Ja. Want dit is natuurlijk één groot muizenteelstation. Als je ja. het, uh, ik zie het torenvalk hier met muizen af en aan vliegen. Dus, ja, als je kieken die vindt, nou, als die jagen, dan hebben ze toch van, van elke 15 keer dat ze naar beneden duiken, is, is het maar één keer of zo raak. Maar hier zag ik net alleen de muis pakken, dus uh, dit schiet wel op hm. hier. Maar daarvoor, ik moet wat dat betreft ook wel uh, de eer geven aan uh, die dat toekomt. Gouwe uh, Kieken, uh, Gouw Kiek, die werkgroep, heeft uh, onder andere ons hierover geadviseerd hoe dit het beste in te richten is. Die hebben daar in Groningen veel ervaring mee. Exact, en, dus die weten hoe je het, het beste dit soort gebieden kan inrichten. En. Uh, nou, het is mooi dat het ook zo snel is. <laughs> ja, het is echt. Uh, lik op stuk beleid de goede kant op. Beproefd <laughs> recept. een hele mooie blauwe is man. Heel laag hè. Een typische kiek hier. grijze ja, vogel. Grijs, blauw-grijs. Ongeveer, ja, wel zo groot als een buizerd, maar veel slanker. Ja, het is heel sierlijk is die. Hè? Ja, vleugels- in veevorm. Hup, duikt hij weer even naar beneden. Kieken die verjagen ook nooit veel hoger dan een meter of drie, vier, vijf, vaak nog maar een metertje boven de grond. Hè? Het zijn ook de roofvogels zeg maar, die uh, uh, qua verhouding het minste gewicht hebben en het meeste vleugeldraagvlak. Dus ze kunnen ook als het wind stil is, kunnen ze toch nog heel goed in de lucht blijven hangen. Is die daar nog aan zitten? Ja, als je bent naar beneden ja. gedoken. In de zomer hebben we dus maar zo'n twintig paarden in Nederland. En we weten niet hoe dat verder zal gaan. Er zijn vorig jaar nog twee paadjes zijn er gaan broeden ergens in Groningen op het boerenland. Nou, de grauwe kiekenief is gered, zeg maar, door vrijwilligers en boeren samen. Misschien lukt dat met de, de, de, de blauwe kiekenief ook. Maar we hebben het natuurlijk liefst ook in natuurgebieden. Want dan zijn ze niet zo economisch afhankelijk. Want stel dat nou in één keer die hele akkerbouw de andere kant op gaat... dan moet die kiekenief maar we zien wat die terechtkomt. En als je nou in natuurgebieden kunt krijgen weer... En dan ook in dit soort gebieden. Dat zou ook fantastisch zijn. Maar In de winter hebben we hier, nou, wat is het, uh, Ton, dat is zo'n 500 overwinteraars ongeveer. Dat is uh, natuurlijk afhankelijk van uh, hoeveel jongeren er uh, geproduceerd worden en of weesten uit het noorden hier naartoe moeten, uh, moeten trekken. Op. Dus het zal heel erg fluctueren. Hé, hey, liet een braakbal vallen. Ja, ja, braakbal. Het is moeilijk praten met twee mannen ja, die ja, continu ja, naar hun kijkers kijken. Ja, ja, volgens mij ze zo ontzettend af, joh. <laughs> dat is, ik het is, niet is dat ze braakballen produceren. Terwijl ze in de vlucht. vlucht. ja. Ik zeg, ga je toch even rustig voor zitten. Maar ja, wat dat betreft, dat nog eens een keer dat die, ja, als er nog heel veel voedsel aanbod is, dan komen de vogels vanzelf. Mooi succes, Tom. Ja, Jij? fantastisch. Ja. Heel goed. Als nou die hele strook nog even doorgetrokken wordt, hè? Juist. dan zijn wij we weer gelukkig. muziek van de Oostenrijkse componist Johan Strauss, junior... de nooie pizzicato polka. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Er komt weinig terecht van het tien jaar oude plan van de Verenigde Naties om haaien te beschermen, zegt milieuorganisatie Traffic. Zeven van de twintig landen die haaien vangen houden zich niet aan de afspraken. En van de dertien anderen is niet duidelijk of ze echt iets doen om haaien te beschermen. Jaarlijks worden er 73 miljoen haaien uit zee gevist. Meestal alleen vanwege hun vinnen. Vooral Indonesië, India, Spanje en Taiwan maken zich schuldig aan deze praktijken. 30 van de haaiensoorten heeft inmiddels een bedreigde status. Volgende week komt de Visserijcommissie van de Wereldvoedselorganisatie bijeen in Rome... om het 10 jaar oude haaienplan te evalueren. Een onderzoek. Een IQ-test voor bacteriën. Ja, dat klinkt als een grap, maar dat is het niet. Want wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv... onderzoeken aan de hand van genen, hoe bacteriën, van, bacteriën, genen van bacteriën... hoe slim ze zijn en hoe goed ze samenwerken. De onderzoekers brachten genen van de bacterie... Pennybacillus vortex in kaart, om te zien hoe de bacterie informatie verzamelt... en beslissingen neemt om bijvoorbeeld enzymen te produceren. Hieruit bleek dat bacteriën bijzonder slim zijn... en vertaald naar de mens een score van 160 halen. Wat is het nut van dit alles? Slimme bacteriën kunnen volgens de wetenschappers in de toekomst worden ingezet om gewassen of insecten te bestrijden. Nou, gewassen te beschermen waarschijnlijk en insecten te bestrijden. Gelukkig zijn ziektewekkende bacteriën gemiddeld weer wat dommer. De zee... Het lijkt erop dat koralen zich beginnen aan te passen aan de klimaatverandering. Dat ontdekten Japanse wetenschappers... die onderzoek doen op rifvormende koralen langs de Japanse kust. Al sinds 1930 worden deze koraalsoorten bijgehouden. En wat blijkt, vier van de negen soorten breiden zich noordwaarts uit... met een snelheid van maar liefst 14 kilometer per jaar... Goed nieuws dus, want rifvormende koralen staan vanwege de klimaatverandering erg onder druk. Ze kunnen niet goed tegen hoge temperaturen, maar zijn ook gevoelig voor de verzuring die daar weer het gevolg van is. Dat, uh, wat, want vindt Michael Laterveer, marienbioloog van Diergaard Blijdorp, wat vindt hij van dit nieuws? Voor Japan is dat goed nieuws. Wereldwijd betekent het wel dat er soorten aan het verschuiven zijn. Dat kan betekenen dat uh, rond de Evenaar, waar de koralen aan hun boventemperatuur zitten, als de temperatuur daar stijgt, dat ze daar aan het afsterven zijn. Omdat ze daar juist niet meer kunnen groeien. Dus het is goed nieuws. Je uh, moet wel beseffen dat het hier over een vierval koralen gaat. Dat zijn waarschijnlijk uh, pionierssoorten die dus uh, nieuwe gronden snel bezetten. Terwijl als je naar uh, de rijke koraalriffen gaat, daar uh, komen 40 tot 400 soorten kunnen daar op een plek voorkomen. 40 kilometer per jaar is wel snel, hè? Ja, ik moet zeggen dat ik daar mijn reserves over heb. Hoewel het wel kan zijn dat uh, koraallarfjes kunnen met de zeestromingen meegaan. Als je een krachtige zeestroming hebt, kan het best wel eens een aantal kilometers zijn. Maar dat jarenlang, ja, daar heb ik mijn twijfels over. Beestachtig. Afgelopen dinsdag was er een spoeddebat over de jacht op wilde zwijnen op de Veluwe. Een ruime Kamermeerderheid is daar niet blij mee. Afschieten is niet effectief en er moet onderzoek komen naar andere mogelijkheden, vinden de parlementariërs. Henk Bleker, die zich voor de gelegenheid staatssecretaris van alle varkens wilde en niet wilde noemde, vindt het beheer nog steeds een zaak van de provincie. Maar hij wil wel kijken of er in Gelderland behoefte is aan onderzoek naar alternatieven. De provincie liet diezelfde dag al weten dat er geen draagvlak is... voor afschotvrij beheer van de zwijnenstand. Maar dat wetenschappelijk onderzoek natuurlijk altijd welkom is. De motorzaak. Het Finse bedrijf Neste Oil heeft vrijdag met meer dan 17.000 stemmen... de Public Eye Award gewonnen. En is daarmee het foutste bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Dat vindt althans Milieudefensie, die de prijs in het leven heeft geroepen. Nesta Oil krijgt de prijs omdat het voor de productie van biobrandstoffen. palmolie gebruikt. En daarvoor worden grote stukken oerwoud gekapt. Toeleverancier IOI zou zich bovendien niet aan de duurzaamheidscriteria houden. Dit jaar wordt een nieuwe biodieselfabriek op de Rotterdamse Maasvlakte in gebruik genomen. En daarmee is Nesta Oil de grootste palmoliegebruiker ter wereld. Vlees. Dat vlees eten een flinke aanslag is op de natuur en het klimaat, dat wisten we al. Maar het is ook nog eens slecht voor de zoetwatervoorraad. Zo laten het Wereldnatuurfonds en de Universiteit van Twente weten. Voor het produceren van biefstuk is bijvoorbeeld twintig keer meer water nodig dan voor graan of aardappelen. En ook vleessoorten verschillen onderling. Zo heeft een koe meer eten nodig om een kilo vlees te maken dan een kip bijvoorbeeld. Wereldwijd wordt steeds meer vlees gegeten. En dat is een enorme aanslag op de toch al schaarse zoetwatervoorraad. Bovendien wordt veel veevoer in landen verbouwd waar toch al waterproblemen zijn. Zoals de sojateelt in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Dat was de ragtime The Whitewash, the whitewash Man van de Hongaars-Amerikaanse songwriter John Schwartz. Uitgevoerd door het duo Sans Souci bestaande uit de violiste Anushka Cabo en de pianist Frans van Dalen. 10. We hebben weer een tip. En deze week eentje waarmee u niet alleen CO2 bespaart, maar ook nog een vrolijk bedrag in uw portemonnee. Samen met de Nationale Klimaatstraatfeesten begint vroege vogels vanochtend een actie om onzinstroom aan te pakken, stroom. Terwijl u netjes uw best doet om energiezuinig te leven... hebt u apparaten in huis die straffeloos elektriciteit verspillen. En iets zo'n beetje ook. Het gaat om allerlei elektronica die je tegenwoordig nodig hebt om tv te kijken of internet te bezoeken. Die verkwisten meer stroom dan ons lief is. Directeur Sible Schöne van de Hier Klimaatcampagne geeft het startschot van onze actie in Amersfoort. Bij Jacco van der Linden, deelnemer in het Klimaatstraatproject in de Merwedenstraat. Joost Huizing gaat er naartoe. Dat is mooi, een trekbel. Kost helemaal geen energie. Goedemorgen, Goedemorgen, Jacco. Laat hem nog even horen hier binnen, want door de deur heen was hij moeilijk te horen. De deurbel. Dit geeft al aan dat jullie met energiezuinig omgaan, want dit kost helemaal niks. Nou ja, die zat er al vanaf 1935 uur. <laughs> Oké. Okay. We gaan het hebben over allerlei digitale kastjes: routers, modems, set-topboxen. Sibele Schöne, wat zijn dat voor dingen? Een set box, dat is het apparaat waarmee je digitale tv kan ontvangen. En de router, dat zorgt ervoor dat jouw computer internet krijgt. En nou zeggen jullie daarvan dat die allemaal onzin stroom verbruiken? Ja, heel veel van die apparaten gebruiken uh, ongeveer half zoveel stroom als een moderne koelkast. En er zijn zelfs set die net zoveel stroom gebruiken als een moderne koelkast. Alleen niemand weet het? Niemand weet het. Wij hebben het allemaal door laten meten. Wat je dan ziet is dat de ene router bijvoorbeeld, die gebruikt 6 watt en de andere 12 er is bijna geen router die je uit kan zetten. Nou Bij die set-upboxen is het zelfs zo dat uh, er zijn die 20 watt. Nou, 20 watt dan gebruik je dus net zoveel als een koelkast hè, op jaarbasis. Dus het is echt ongelooflijk, uh, omdat je deze apparaten eigenlijk niet zelf koopt dat ze gewoon heel veel ja, slecht spul erin hebben gestopt. Terwijl dus de dingen die je wel echt koopt, zoals tv's en dvd's... die hebben allemaal een stand-by gebruik van 1 watt. En deze apparaten, nou, je kunt ze ook voelen. Hè? Als je je hand erop legt, dan voel je gewoon Het is warm We gaan het even proberen. Want... Ja, want ik ben wel benieuwd hoe deze dan is. Het is inderdaad een... wel warm. Ja, Sibbele heeft een, uh, een meter meegenomen. Kan je die erin stoppen? Ja, ik ga het eens even proberen. Jacco is nu even aan het werk. Dat is een... Ja, kastje wat je tussen de stekker en het stopcontact stopt. Ja, je kan dat gewoon kopen. kost een euro of tien. Je steekt hem in stopcontact. Je steekt vervolgens de stekker erin van het apparaat. En dan geeft het de apparaat aan 1 uh, watt of tien watt. Hij of zit er al in. Watt. Ik ga het even kijken. Jacco? Nou, dat is toch wel behoorlijk veel, ja. Hij uh, schiet een beetje heen en weer door het, uh, dat hij aan het opstarten is nu. Maar hij staat zijn bij en hij zit al uh, de hele tijd boven de tien. Ja. Dat doet hij dus dag en nacht. Ja, dat betekent dus ah, dat... dat, ben niet, dat... Bij jou niet? Nee, alles zit op één stekkendoos. Okay. En uh, als we gaan slapen of naar werk gaan, dan gaat hij eruit. Maar bij de meeste mensen denk ik dat hij gewoon continu aanstaat. Dat denk ik ook. Omdat uh, het is ook nog zo, zo'n setterbox, als je die uitzet... En je zet hem weer aan, dan heeft hij een paar minuten nodig om gegevens uh, naar binnen te laden. En dat betekent dus, als jij je tv aanzet en je wilt het journaal kijken... dan, dan mis je de eerste paar minuten van het journaal. Ja. En dat gaat natuurlijk niemand doen. Maar goed, het is wel zo, die allernieuwste, die hebben nog maar een oplaadtijd nodig van, van één minuut. En dan kun je het wel doen. Dus dat is een kwestie ja. van even wennen. En bij een router is het helemaal zo van, ja, die kun je gewoon uitzetten. Maar niemand weet dat. En niemand weet hoeveel energie dat echt vreet. Ja, en we hebben het een beetje uitgerekend. En zeg maar de verspilling van deze twee apparaten. Daarvoor moet je ongeveer 2,5 miljoen zonnepanelen neerzetten. om daar de elektriciteit voor te leveren. Wereldwijd? Nee, in Nederland. 2,5 miljoen zonnepanelen. om deze onzinstroom te ja, kunnen. Ja, dus, dus precies. En dat is, je moet je voorstellen: één zonnepanel levert 200 kilowattuur. Uh, deze apparaten staan, dus zo'n router staat in 80 van de huishoudens. Zo'n set-up box inmiddels in, in, in zo'n 40 Nou ja, reken maar uit. 10,7, 10,8. 10, 10, blijft 7, op 10, steken, dus dat is toch wel veel. En uh, enig idee hoe dat zit met die, uh, die router van de computer? Uh, nee, en daar ben ik wel benieuwd naar, want die hebben we eigenlijk wel uh, standaard aanstaan. Ja. Lopen we naar de andere kant van de kamer. Nou, daar gaat hij. 5,8. Dat oh, valt mee? 6. 6. Hij staat wel uh, bij ons 6, permanent 1. aan. Dus misschien moeten we deze stekker er ook maar eens uit trekken. Het zit dus bij die routers tussen de 6 en de 12. Uh, maar wat dus eigenlijk uh, bij die routers ook moet kunnen... is dat je hem gewoon uitzet. Eigenlijk idealiter zou het natuurlijk zo zijn... op het moment dat je geen internet vraagt... zou dat apparaat binnen één minuut gewoon uit zichzelf uit moeten gaan. Ik bedoel, in een ik, slaapstand? In een slaapstand naar 1 watt. En technisch is dat natuurlijk allemaal uh, makkelijk te doen. Uh, maar goed, je hebt 6 watt nodig op het moment dat je hem echt gebruikt. Maar heel veel mensen hebben dus 10 of 12 watt op hun router zitten. Kijk ver die nu staat. Ja, hij is nu wel klaar. Ja, 8,7. Ja. ja, dat zit net op het randje van vervangen of niet vervangen. Wij, wij zeggen eigenlijk als je router of je set box boven de 10 watt zit ja. aan stand-by gebruik dan heeft het eigenlijk zin om je leveranciers te bellen... en zeggen, zet hier dus iets uh, fatsoenlijks neer. Dan ben je een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet? Ook dat. Ik denk dat het je toch gauw uh, 50 euro per jaar uh, gaat kosten. 50, 75 euro. Jacco kijkt een beetje ongelovig. Had je dit verwacht? Nou, niet dat het zo groot zou zijn, nee. nee. Ik vond het heel grappig wat Sibbele net zei. Als je het gratis krijgt, dan vraag je er niet om, hè? hoeveel energie het kost. Je krijgt gewoon een doosje thuisgeleverd ja. en dat ga je installeren. En dan, dan denk je achteraf... van. Uh, wat KPN of Tele2 of UPC of Ziggo, die kopen die apparaten... kopen ze massaal in, honderdduizenden tegelijk. En iemand anders moet de elektriciteitsrekening betalen. Precies. En, en het, het gekke is, ze hebben bijna allemaal zowel hele zuinige als uh, dus hele verspillende. Het is, het, is, ah. het is wel zo dat als je nu KPN belt en zegt... ik wil een hele zuinige hebben, dan kan dat. Tenminste, als je overschakelt ja. op KPN. Kijk, we zijn nu met KPN aan het praten. Want het ideale zou zijn dat KPN zegt... als u er een heeft van 10 watt of meer... dan vinden wij het wel fatsoenlijk dat wij uh, uh, het betalen of het gros ja. betalen. Nou heeft niet iedereen zo'n handig metertje. Maar er is een simpele truc om te kijken of die apparaten veel of weinig energie verbruiken. Ja, voor die setupboxen hebben wij er een heleboel doorgemeten. En je kunt dus op de site kijken of jouw setupbox in ja. die lijst staat. En daar staat gewoon bij hoeveel stand-by die gebruik heeft... en hoeveel verbruik dat dan is uh, op jaarbasis. Voor de routers hebben we dat nog niet. En wat wij mensen vragen is... Een, een klein deel van de mensen heeft wel van die meters. Als die hun apparaat nou even doormeten en dat dan ons doorgeven... dan maken wij voor die routers ook zo'n lijst. Ik vind dat we niet alleen zo'n lijst moeten maken met hoeveel ze verbruiken. Uh, actie, harde actie, kom op jongens. Gaan we allemaal de bedrijven bestoken? Ik vind het heel nuttig, en daar roepen wij ook mensen toe op, om de bedrijven echt te gaan bellen. Want kijk, je moet het ook een beetje in, in het bredere plaatje zien. Die hele ICT-sector is nu al verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het elektriciteitsverbruik. In huishoudens en ook bij, bij kantoren uh, wereldwijd is het net zo'n grote energieverbruiker als vliegverkeer. En dat gaat maar door en dat dijkt maar uit. En op zich heb ik helemaal niks tegen ICT natuurlijk... maar ze moeten gewoon heel erg zuinig gaan werken, die sector. En dat kunnen ze ook. En ze moeten gewoon niet al die onzin uh, in ons huis dumpen. Nee, wat je net ook zei, um, als het gratis is, let je niet op het verbruik. Het is natuurlijk niet gratis. Nee, je bent gewoon klant niet. bij zo'n uh, zo provider en daar hoort dat apparaat bij. Dus als klant mag je toch ook vragen om uh, een apparaat dat minder stroom verbruikt, lijkt mij. Op onze website staat nu het persbericht dat over de aanpak van deze onzinstroom is verschenen. Doe ook mee met de verbruikscontrole. Bestook uw leverancier en bespaar tot 50 euro per jaar. Luisterde niet naar een uh, promo muziekje voor uh, op zoek naar zorro. Je zou het bijna denken. Maar dit was de Pasacala de Dos Barriqueros, van de Spaanse componist Federico Checa, uitgevoerd door de English Chamber Orchestra. In Japan kwam deze week de Kirishima tot uitbarsting. De 1700 meter hoge vulkaan spuwde stof, lava en as kilometers hoog de lucht in. In Tokio werden zelfs eh, aswaarschuwingen gegeven. Vorig jaar was de IJslandse vulkaan met de onuitspreekbare naam eh, nog wekenlang in het nieuws. Vulkanoloog Manfred van Bergen van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u die naam van die IJslandse vulkaan zo oproesten? Nee, kan ik niet oproesten. Die heet Aya Fiat Maar ik spreek hem ongetwijfeld verkeerd uit. Oh, maar dat, dat, dat klinkt toch heel goed. Uh, als u leest hè, en hoort en ziet van zo'n uitbarsting van de Kirishima in, in, in Japan... Uh, gaat dan de, de adrenaline uh, kolk dan rond in uw lichaam als vulkanoloog? Nou, dat willen we uh, wel natuurlijk meer van weten. Want uh, dat is een vulkaan die, uh, die mm. fors aan het uitbarsten is op dit moment. Um, en we willen natuurlijk weten of daar gevaren een rol spelen. Ja. Zou, zou je er dan gelijk heen willen? Nou, in principe als vulkanoloog wel. Hè? Als je, omdat je natuurlijk gefascineerd bent door, door het verschijnsel. Maar niet om uh, ons onderzoek te doen. Want dat doen de Japanse vulkanologen ongetwijfeld nog veel beter. Want die kijken iedere dag naar die vulkaan. Ja. En, en u maar we zaten net even voor te praten. U bent geen, zoals je het noemt, vulkaan... Uh, uh, nou, we zijn geen vulkaan vulkaanjagers. We, vulkaan we gaan geen, geen jagers die, zodra er ergens een uitbarsting is... het vliegtuig inspringen om daar van dichtbij naar te gaan kijken. Die zijn er? Die zijn er, ja. ja. Was je ook niet in uw hele jonge jaren, in uw studentenjaren? In onze studentenjaren wilden we dat natuurlijk wel erg graag... maar er was niet altijd gelegenheid voor. We probeerden het wel, maar we zijn nu op het, in ons onderzoek... meer geïnteresseerd in hoe die vulkanen werken. En daarvoor verzamelen we materiaal uh, wat vulkanen naar het aardoppervlak brengen. En daarvoor gaan we liever als die, als die vulkanen niet uh, erg actief zijn uh, naar ze toe. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan voor uh, vulkanen? Ja, uh, ik heb geologie gestudeerd, lang geleden alweer uh, begonnen. En dan raak je automatisch uh, in aanraking met, uh, met vulkanen. Uh, we willen weten hoe de aarde werkt, uh, waar die uit opgebouwd is. En dat zijn voor het allergrootste deel vulkanische gesteenten waar de aardkorst uit bestaat. En als je wil weten hoe de, vulkaan, hoe de aarde werkt... dan kom je altijd uh, op, iedere keer weer op uh, vulkanen en vulkanisme. Trigger. Maar wat heeft dat ooit uh, getriggerd? Als kleine jongen bladerend in de in, in nee, National dat Geographic? Niet. Uh, wij, of... deden, wij deden uh, veldwerk uh, als student uh, in Italië. Uh, en dan keken we naar allerlei soorten gesteenten. En dan zagen we ook van die grote bergen uh, in de verte... Uh, die eigenlijk geen deel uitmaakten van ons onderzoek uh, op dat moment. Maar daar waren we wel in geïnteresseerd. Gingen we kijken. Hé, hey, dat zijn vulkanen en vulkanische gesteenten. Uh, wat betekent dat? Waarom is die vulkaan uh, hier? Uh, waar bestaan die gesteenten uit? En zo is het een beetje begonnen. En geleidelijk aan uh, rol je daar dan in. En uh, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Is dat bijzonder eigenlijk dat een Nederlander nou vulkanoloog wordt? Dat is helemaal niet bijzonder. Uh, als je naar onze koloniale geschiedenis uh, denkt. Uh, Indië, Nederlands-Indië. Is een land met 130 actieve vulkanen. Daar gingen Nederlanders natuurlijk uh, naartoe. Daar uh, hadden we ook te maken met de problemen. ...van het vulkanisme, de gevaren daarvan. Dat moest bestudeerd worden. En eigenlijk hebben Nederlandse onderzoekers aan de wieg gestaan... ...van de moderne vulkanologie. Juist omdat ze zoveel in aanraking kwamen met actieve vulkanen. Ja, want het was... in ja, tussen hele zware aanhalingstekens, onze periode. dat die enorme vulkaan daar uh, uitbarstte, toch? De... Ja, er zijn. Uh, meerdere. Uh, de de, de, de krakatau is ja. natuurlijk het bekendste voorbeeld. in 1883. Ja. Uh, een enorme uitbarsting geweest. En uh, er is een, uh, een Nederlandse mijningenieur. Uh, dokter Verbeek geweest. die heel erg beroemd geworden is in de wereld. door een hele nauwkeurige beschrijving van die uitbarsting. En dat is nog steeds erg waardevol. want we willen altijd weten hoe vulkanen zich gedragen en gedroegen... om ook weer betere voorspellingen te kunnen doen. Ja. U, u had het net over, u zei ik ben geen vulkaanjager. Ik doe ander onderzoek. Dit onderzoek op het gebied van voorspellingen en weten wat een vulkaan doet... ook dat is niet uw... Uh precies uw vakgebied, Nee, toch? want dat wordt vooral gedaan uh, door de vulkanologen... Uh, die bij wijze van spreken wonen in de buurt van de vulkaan... die de observatoria hebben... die uh, de opdracht hebben om vulkanen te bewaken... en uh, de overheid te waarschuwen wanneer uitbarstingen op komst zijn. Ja. Uh, wij werken vooral uh, aan het materiaal wat de vulkanen uitbarsten... wat we in onze laboratoria in Utrecht uh, bestuderen. Ja. Hoe doe je precies dat onderzoek? Nou, ik kan het misschien wel uh, aan, aangeven aan een voorbeeld van, die, uh, van, de, van wat we gedaan hebben aan de aswolk uh, van die uit IJslandse uitbarsting. Uh, die aswolk, die, uh, dat zijn allemaal hele kleine deeltjes. Uh, we willen weten waar bestaat die nou precies uit? Wat zit erin? Uh, en hoe weten we dat die nou specifiek van die vulkaan komt? Want het zweeft natuurlijk allerlei as. In de, in de lucht. Uh, allerlei stof, liever gezegd, in de lucht. Van allerlei herkomst. En als je uh, die, die uh, aswolk wilt bestuderen... dan zijn dat enorme kleine partikeltjes... van misschien 50 micrometer groot... die uh, in Engeland en een heel klein beetje in Nederland ook neergekomen zijn. U heeft wat bij u, toch? Ik heb, uh, ik heb uh, wat van die, van die as uh, bij me. En uh, dat zit in een doosje. En dat moet je niet al te hard openmaken. Want dan het eruit? gaat het hele kapje Onder de as. Ik pak het even aan aan. Ja, dat is heel fijn grijs. Mag ik er heel even met me... Of, of besmet ik het dan uh, als nee, ik hoor, dat Heel, ja, uh, uh, fijn as. Yes, yes. Ik denk mensen die een open haard hebben... die af en toe hun, uh, hun la schoonmaken... die krijgen er ook zoiets uit. Maar nu maak ik waarschijnlijk een vergelijking... die helemaal niet klopt natuurlijk. Want het is... Uh, nou, het, het is, uh, het is uh, die, deze het is as als uh, die omdat ze zo fijn zijn, kunnen ze natuurlijk heel lang in de, in de, in de lucht blijven zweven. Het duurt heel lang voordat ze neerkomen. Daarom kunnen ze ook zo'n grote afstand uh, afleggen. Ten slotte is het vanaf IJsland naar West-Europa natuurlijk een, een forse afstand. duizenden ja. kilometers. Maar dit zweeft in de lucht. Ik, het is toch een behoorlijk bakje vol. Hoe, hoe kom, een, een behoorlijke laag van, van een centimeter. Hoe komt u hier aan? Nou, dit, dit, uh, dit bakje wat we nu voor onze neus hebben... dat uh, is uh, op IJsland zelf uh, ge gemonsterd. Um, maar we hebben een, een vingerhoedje van uh, deze as uh, geanalyseerd wat afkomstig was uit, uh, uit Engeland. Um, dat zijn natuurlijk veel kleinere hoeveelheden. Ja. Um, en daaruit hebben we. Hoe, hoe kwam u daar dan aan? Want het zit in de lucht. Ja, en... dat is een, uh, dat is een uh, interessant uh, verhaal. Dat is een grote toevalligheid, want we waren daar helemaal niet naar op zoek. Maar er waren een, een paar studenten van ons die, die waren voor een, uh, voor een veldwerk naar Engeland uh, toe voor um, een heel ander doel. Uh, en die waren met een huurauto daar naartoe gegaan. Um, en op een gegeven ochtend werden ze wakker... en er lag een laagje as op de auto. Verder geen aandacht aan besteed, maar teruggereden naar Utrecht met de huurauto. En toen zagen we dat en dachten we, hé, hey, dat is interessant. Je moet altijd netjes je huurauto schoonmaken... voordat je hem terugbrengt naar het verhuurbedrijf. Dus dat hebben we eraf gehaald. En dat hebben we onder de elektronenmicroscoop. Met, een ja, met, een, Kleine, ja. met een borsteltje onder de elektronenmicroscoop gelegd. En uh, op zo'n manier zijn we aan een monstertje as gekomen... Uh, waar we heel veel van hebben kunnen leren. Want daar zitten mineraaltjes in, er zitten stukjes glas in. En die zeggen iets over de herkomst. De herkomst was natuurlijk wel uh, uh, min of meer bekend. Maar die zeggen ook iets over het gedrag van de vulkaan. Hoe die vulkaan is opgebouwd... Uh, wat er precies de lucht in gaat. Uh, en dat komt allemaal naar West-Europa. Uh, en dat komt bij ons terecht. En daar willen we natuurlijk van weten. Zit daar, zijn, is dat, levert dat een gevaar op voor de volksgezondheid? Eerst ja, even die herkomst. Um, dit was natuurlijk duidelijk. IJsland, die vulkaan uh, barstte ja. uit. En we wisten waar het vandaan komt. Als je dat nou niet zou weten, als er nou meerdere vulkanen tegelijkertijd hun as en, en lava uh, in de lucht inspuwen. en je moet het toch herleiden. Heeft iedere vulkaan een eigen handtekening? Ja, iedere vulkaan heeft, uh, heeft een eigen handtekening. Uh, uh, omdat het magma, waar tenslotte allemaal vandaan komt. Uh, heel variabel is van samenstelling. Uh, en als dat er lucht in gaat... en je kunt dat meten wat chemisch gezien de samenstelling daarvan is... dan levert je dat informatie op over welke vulkaan dat misschien... in het verleden, want het gaat natuurlijk vooral om het geleden. Als die nu aan het uitbarsten is, dan weten we dat wel. Maar die, die asdeeltjes die komen ook in het sediment, op de zeebodem uh, terecht. Uh, en als je dus wil weten, als je een heel klein laagje vindt... Uh, met een paar... Uh, en je analyseert dat. Dan kun je heel vaak terugreconstrueren waar, waar die as vandaan komt, van welke uitbarsting dat moet zijn en hoe lang geleden dat gebeurd is. Nou, zeg, het is echt dit is forensische wetenschap. Uh. Ja, dat is een soort CSI uh, wat, ja. we, wat we doen. Ja. En dat kan ook met materiaal dat je in Nederlandse bodem vindt? Ja, dat kan ook met materiaal wat je in Nederlandse bodem vindt. Want uh, je zou zeggen, nou het komt niet zo vaak voor, uh, die, uit, die uitbarsting van vorig jaar. Uh, hadden we nog nooit zo meegemaakt. Uh, vanwege dat vliegverkeer wat, uh, wat gestopt werd. Maar als je in de bodem van Nederland gaat kijken... dan vind je daar allerlei aanwijzingen voor andere uitbarstingen. Onder andere ook van IJslandse vulkanen. Uh, en ook van vulkanen uit de Eifel. Wat, uh, die lang geleden, duizenden jaren geleden... Uh, ook actief geweest is, dat gebied. Uh, en die, in die kleine deeltjes... nogmaals, dus het is niet meer dan enkele... Uh, micrometers uh, groot. Uh, die zitten opgesloten in het sediment, in de bodem. En als je daar naar gaat zoeken en naar gaat kijken, dan vind je ze terug. Eigenlijk dus een soort vingerafdruk? Ja, het zijn een soort ja. vingerafdruk. Maar heeft u dan de, de, de, de, de, de, de, zeg maar de vingerprofielen van alle vulkanen op de wereld ook in uw bestand? Nou, niet van alle vulkanen in de wereld, want zo, er zijn er zoveel. Dat, dat zou heel wat werk zijn om die allemaal in kaart te brengen. Maar er wordt veel onderzoek gedaan aan vulkanisch materiaal, juist ook vanwege de gevaren. Dus als je ter plaatse op IJsland. De IJslandse vulkanologische Dienst is daar natuurlijk uh, uitgebreid mee bezig. Die bestuderen alle afzettingen die eerdere vulkanen uh, geproduceerd hebben. Die gegevens die zijn toegankelijk. Uh, en als je daarin gaat zoeken uh, en je vindt een goede match met het materiaal... wat je dan ver weg vindt, dan heb je een goede aanwijzing. Ja. Heeft u matches op uw naam die nog niet eerder gevonden waren? Nou, we zijn toevallig uh, bezig met een, met een onderzoek naar een oude uitbarsting van de, van de Vesuvius, lang geleden. Um, dus niet de uitbarsting van Pompeii, maar daar ver voor Er zijn er ook uh, matches uh, uitbarstingen geweest uh, uh, van de van de Vesuvius, die uh, in Italië voor bij Rijsland spreken dood en verderf gezorgd hebben. En uh, we zijn bezig met een klein laagje uh, wat ergens in de buurt van Rome gevonden is... om uh, vast te stellen uh, hoe de uitbarsting van de Vesuvius een rol gespeeld heeft... in uh, het begin van het, van het Romeinse Rijk. En dat is een laagje wat we... Wat het, we begin. Begin ja, begin. het begin? Of nee, het begin van de val? het begin. Het is waar dat uh, grote uitbarstingen... Uh, uh, van invloed kunnen zijn op uh, de opkomst en ondergang van allerlei culturen. Maar hier gaat het om het begin. Om migratie van bevolkingsgroepen misschien, dat is een vermoeden... Uh, wat uh, veroorzaakt is door grote uitbarstingen van de Vesuvius in dit geval. Ja. Nou hadden we het net over, hè? u kunt in de, in de Nederlandse bodem ook zoeken... en dan vind je dingen uit de Eifel of uh, IJsland of uh, andere vulkanen. Maar we hebben in Nederland er ook vulkanen uh, gehad en die, die zijn er eigenlijk nog steeds. Die zitten daar nog steeds. Het zijn, ze zijn alleen uh, lang uh, ter ziele. Uh, ze werken niet meer. Maar er zitten in de Nederlandse bodem uh, zitten allerlei uh, restanten van uh, vulkanen. Um, en die worden teruggevonden, of die werden teruggevonden... Um, vooral door het zoeken naar olie en gas. Zit er in de Waddenzee, toch? Of onder de Waddenzee? Onder de Waddenzee uh, zit er bijvoorbeeld uh, een, een, een vrij grote vulkaan uh, in de buurt van Vlieland... En die is ook ontdekt uh, dat die daar zit uh, vanwege de boringen naar uh, gas en olie... in de, in de jaren zeventig, als ik me niet vergis. En toen uh, stootte men toevallig op een vulkanisch gesteente... Uh, naar boven gebracht, geanalyseerd met die forensische technieken... laat ik het maar even zo noemen. Ja. En daar kun je opmaken dat het uh, vulkanische uh, afzettingen zijn. Uh, ouderdom aan bepaald uh, met radiometrische ouderdomstechnieken... Um, en die blijkt dan 150 miljoen jaar oud te zijn. Ja. Um, uh, u, u die kun je niet zit, eens sluimerend noemen, toch? Die, die kun je Kok niet eens sluimerend noemen. Ja. Nee, ik wil even, nou, u doet dat u, onderzoek naar de milieueffecten van die uitbarstingen. Van vulkaanuitbarstingen wereldwijd. Milieueffecten. Ja. Wat, um, waarom? Wat is het belang daarvan? Um, ja, er komt natuurlijk uh, allerlei ongerechtigheden uit vulkanen. Allerlei vers, verschillende gassen. CO2-gas en broeikasgas... Uh, Zwaveldioxide die voor verzuring uh, zorgt uh, HCL uh, waterstofchloride die de ozonlaag kan aantasten. Het is chemische fabrieken. Het is een chemische, dus een chemische ja. fabriek. Wij, wij beschouwen vulkanen als chemische fabrieken. Ze zijn oncontroleerbaar. Uh, je weet niet precies wat erin gaat, maar er komt van alles uit. Uh, dus het kan voor verstoringen van het uh, milieu en klimaat uh, op grote schaal uh, zorgen. Het kan, maar doet dat het ook? Dat, dat doet het ook. Daar, daarvan weten we in het, in het geologische verleden... dat er wereldwijde milieurampen geweest zijn door enorme uitbarstingen. Uh, er zijn ook uh, uh, gevaren die uh, samenhangen met de uitstoot van, uh, van die gassen... Mm -hmm. veel meer dichter bij uh, vulkanen voor de bevolking... Bijvoorbeeld van, van bevolkingsgroepen die uh, dicht in de buurt van vulkanen wonen. En die bijvoorbeeld aangewezen zijn op het, op het drinkwater. Uh, maar dan aangeboden. hebben we het over korte... Want de korte termijn is natuurlijk... Je moet rennen voor de lava en oppassen ja. voor... Maar dat kan ook middellange termijn... Dat, dat het... kan op, veel, op middellange termijn gebeuren. Dat is een veel sluipender gevaar. Uh, omdat je dat niet direct associeert soms met, uh, met vulkaanuitbarstingen. En wat is het gevaar dat mensen het via het, het, het water of gewassen... Uh, vergiftigd worden of dingen binnenkrijgen? Ja, uh, er zijn. Uh, we bestuderen voorbeelden onder andere in Indonesië en uh, in Midden-Amerika, waar uh, heel zuur water uit uh, vulkanische kratermeren stroomt. Uh, en soms wordt dat water gebruikt voor irrigatie. Doeleinden, omdat uh, dat vooral in de, in, uh, op Java bijvoorbeeld... heb je hele droge gebieden waar mensen aangewezen zijn op uh, irrigatie. Maar zou je dat dan als overheid moeten verbieden of mensen daar weghalen? Nou, of... je zou in ieder geval daar inzicht in moeten krijgen. Soms is dat helemaal niet uh, bekend dat uh, vulkanen dit kunnen doen. Uh, uh, dat is dus nodig om dat onderzoek te doen... ter plaatse van waar komen die problemen vandaan? Komt het inderdaad uit zo'n vulkaan of, uh, of juist niet? Ehm... Uh, Komt het in het grondwater terecht? Gebruiken die mensen dat grondwater uh, misschien uh, als drinkwater? En in dit geval was het het geval. Er zit veel fluor in. En fluor uh, is, een, uh, is een element wat uh, gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Ja. Maar, maar wat zou je gewoon... dan bijvoorbeeld moeten doen? Uh, ja, je kunt daar niet een hele bevolking weghalen. Maar moet je dan alternatieve waterbronnen Je zou eigenlijk kunnen, of, uh, of, uh... Uh, met alternatieve waterbronnen moeten werken. Dat is misschien wel het beste. Alleen dat is natuurlijk een kostbare aangelegenheid vaak. Ja. Ja, um, ik wil u heel hartelijk bedanken voor, u, uh, voor uw komst naar de, naar de studio. Graag uh, uh, uh, uh, Veel succes met uw, met uw werk. En, uh... Hartelijk uh, bedankt, Manfred van Bergen, vulkanoloog aan de Universiteit Utrecht. Ja. Um, ik kijk heel even naar onze regie. Uh, wij gaan, uh, nee, wij gaan, uh, wij gaan uh, afronden. Um, Vroegevogels. Ik wijs u nog even op onze website. Vroegevogels.vara.nl. Dat is een, een wereld op zich. U vindt er de mooiste foto's van onze luisteraars. Filmpjes, quizzen, de cursus, landschapsfotografie. U kunt zich er ook abonneren op onze gratis e-mail nieuwsbrief... met daarin het belangrijkste natuur- en milieunieuws. Volgende week uh, zeg ik het ook nog even. Tien jaar bestaan vieren wij dan van de natuurkalender. U hoort, uh, als u hoort tot de vaste billers van die natuurkalender... Uh, stuur ons dan een mailtje. Vroegevogels.vara.nl.